Een nieuwe wet in de Verenigde Staten, de Volker Rule... die verbiedt consumentenbanken te gokken met het geld van hun spaarders. Zakenbanken mogen nog wel risicovolle posities innemen. De banken hebben zich drie jaar lang verzet tegen de nieuwe wet... en met enig succes er zijn uitzonderingen opgenomen... om het toch mogelijk te maken beleggingen aan te kopen... bijvoorbeeld als er veel vraag is naar die beleggingen.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 Een oud-directeur van Philips in Polen is vandaag veroordeeld voor corruptie. Hij heeft schuld bekend. De fraudezaak, waarin 23 verdachten voorkomen, loopt al sinds 2012. Volgens de Poolse justitie hebben Philips-medewerkers tussen 2000 en 2007... op grote schaal ziekenhuisdirecteuren omgekocht om meer apparatuur te verkopen... Het weer, de rest van de avond en vannacht blijft het helder. Het koelt daarbij af naar tussen de 1 en min 3 graden. Het kan mistig worden. Als morgen de mist is opgetrokken, dan schijnt de zon weer. Dan blijft het ook droog en wordt het tussen de 6 en 7 graden. Er staat een windkracht 3 uit het zuid of zuidoosten. En ook donderdag is het droog en ook dan schijnt geregeld de zon. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie: er staan geen files. Er is wel in Friesland, Noord-Brabant en Limburg plaatselijk dichte mist. Kellekeukens. Kelle Grote showroomkeuken uitverkoop bij Kelle Keukens met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Keller dealer. Kellekeukens. Kelle Kijk snel op kellekeukens.nl. Het ene adviesbureau zegt: "Om te verbeteren heeft u de beste mensen nodig." Het andere adviesbureau zegt: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 Ja, goedenavond. Dit is NOS langs de lijn van dinsdag 10 december. Acht wedstrijden in de Champions League. Vandaag tenminste, dat was de bedoeling. Eén is er gestaakt. U hoorde het net, Wegens te veel sneeuw. Zometeen de details. De andere zeven volgen we via het matchcentrum met Frank Wilaars. Maar we kijken ook alvast naar morgen Zometeen. meteen. <coughs> Pardon, er weg. Dan moet Ajax winnen van AC Milan voor een vervolg in de Champions League. Ajax is vol vertrouwen afgereisd naar Milan. Volgens de trainer Frank de Boer is er geen uitgesproken favoriet. Ik denk dat het gewoon 50-50 is als wij gewoon... Het niveau halen wat we de laatste weken halen, dan hebben we zeker een kans. En de KNAU, de Nederlandse Atletiek Unie, heeft een nieuwe technisch directeur gevonden. Een opvolger van Joop Albeda. die eerder in langs de lijn al een voorzichtige hint gaf over de nieuwe man. Of niet uit de atletiek, dat is nog de vraag. Nou, inmiddels is dat dus geen vraag meer. Ad Roskamp is de nieuwe technisch directeur... en komt dus niet uit de atletiek inderdaad. Hij was prestatiemanager bij Sportkoepel en NSF. En straks gaan we met hem praten. Ook in deze uitzending een interview met AZ-trainer Dick Advocaat. Die laat vrijwel al zijn vaste basisspelers thuis... voor het laatste Europa League duel met Pauw Saloniki. Meer is niet langs. Ik sta er nu op, ik dat klopt. Dan zeg het wel graag meegedaan. Ik zie zonde mag je mee doen. <laughs> Straks het hoe en waarom. Dat en meer tot 11 uur. Frank Wilaars um, In het matchcenter over... Uh, nou, natuurlijk uh, even over Galatasaray tegen Juventus. Um, uh, wat een gedoe. Want hoe gaan ze dat oplossen nu? Ja, die wedstrijd moet ergens uh, nog gespeeld worden. Ik geloof dat de, de loting is maandag. Dus voor die tijd moet het gebeurd zijn. Komend weekend wordt er gewoon nog uh, competitie gespeeld. Dus uh, ik zeg, uh, we hebben het al eens eerder meegemaakt in Alkmaar. En toen werd het de volgende ochtend nog eventjes gedaan. Maar ja, dit is Champions League. Het is natuurlijk net weer even wat anders. Uh, hoe dan ook, de wedstrijd is uh, uitgesteld. En moet dus uh, later doorgespeeld worden. We hebben ongeveer een half uur op de klok staan bij Galatasaray Juventus. En uh, het is daar 0-0 gebleven. Leven. Voor beide wel heel erg belangrijk. Want ze kunnen allebei nog naar de volgende ronde van de Champions League. Samen met Real Madrid. Dat zich uh, al geplaatst heeft. En ook voorstaat trouwens nu tegen Kopenhagen in, die, uh, in diezelfde pool. In andere pools. Zullen we meteen doorgaan? Ja, of, uh? je bent het ook. Okay. Ja, daarom. Dat dacht ik ook. In uh, andere pools is het razendspannend aan het worden. Shakhtar Donetsk bijvoorbeeld tegen Manchester United. Heeft kansen gekregen. Maar ze allemaal gemist. Het staat nog 0-0. Ook United krijgt kansen. Zonder Van Persie. Die zit op de bank. Met Butner in de basis en die andere kans hebben naast Shakhtar Donetsk op die andere plaats naast Manchester United is Bayer Leverkusen en die komen net na rust op 1-0. Uh, ...via Omar Toprak tegen Real Sociedad. En Kiesling mist een enorme kans op 2-0. Had die gezeten, dan had Bayer Leverkusen het zeker geweten. Namelijk dat ze uh, de volgende ronde hadden gehaald. En, de, en nog een pool, ontzettend spannend op dit moment. De pool van uh, Anderlecht met Olympiacos en Benfica... ...die nog uh, strijden om één plekje in de volgende ronde. Benfica komt op 2-1 via Gaetan. Op het moment dat uh, Anderlecht met 10 man staat... En uh, Saviola een penalty mist namens uh, Olympiacos. Maar even later, Saviola maakt ook 2-1. Net nadat hij 2-1 van Caetan is gevallen. Saviola dus ook 2-1 voor Olympiacos. En dat is heel belangrijk. Want Olympiacos en Benfica staan allebei op zeven punten. En het onderlinge resultaat is in het voordeel van de Grieken. Dus als het zo blijft, ze hebben evenveel punten. Dan gaat Olympiacos met Paris Saint-Germain mee naar de volgende ronde in groep C. Hebben we nog één groep over. De groep van Bayern en Manchester City. Daar strijden ze alleen nog om een plekje in de Europa League. Want Bayern en City zijn allebei al door naar de volgende ronde. Daar komt CSKA net op een 1-0 voorsprong. Daar lijkt Pielsen dus definitief uitgeschakeld. Want dat moet nog twee goals gaan maken. En City kwam al heel snel op 2-0 achter tegen Bayern. Maar staat inmiddels met 3-2 voor. Dankzij goals van Silva, Kolarov en Milner. Dan ben je helemaal bijgepraat. Ja, ik hoorde op de achtergrond de televisie aanstaan met gejuich. Was dat een, volgens mij, als ik het zo hoor een goal bij United of zo? Ik uh, kijk even mee. Ja, United zie ik Rooney scoren. Dan, uh, ik, ik zit eerst op een papiertje te kijken. Je kan niet alles tegelijk. Inderdaad, Rooney volgens mij uh, uit... Nee, Rooney staat daar te kijken. Dan is het Jones. Want ik zie een uh, nummer vier. En hoe dan ook, ik zie een jugende mooi is. Dus inderdaad, uh, Manchester United op 1-0. Dat is vooral slecht nieuws voor Shakhtar Donetsk, want Manchester United was al geplaatst... en Leverkusen staat voor. Dat betekent dat Shakhtar nog twee keer moet scoren... in de restant van de tijd, en zoveel tijd is er niet meer. Goed zo. Ja, al die televisies voor je neus houdt in de ja, gaten. Ja, je tot zo kan meteen. je alles in de gaten houden. Kan uh, het wel proberen. <laughs> Voetbalclub NAC. NAC Breda is gered van een faillissement. De gemeenteraad van Breda is akkoord gegaan... met een verlaging van de stadionhuur... en de overname van een deel van, uh, van het onderhoud van het stadion. Dat was een voorwaarde van een groep financiers van NAC... om extra geld in de club te steken. De 21 financiers van NAC zetten hun leningen om in aandelen... met een totale waarde van 11 miljoen euro. En ze steken 4 miljoen euro extra in de club. Dus goed nieuws voor Breda, als je fan bent, van NAC tenminste. Vitesse en aanvaller Mike Havenaar die gaan niet akkoord... met een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal... Die wilde havenaar Schorsen voor vier wedstrijden... voor zijn overtreding op Stijn Schaars uh, tijdens PSV Vitesse afgelopen zaterdag. Schaars liep daarbij een uh, blessure op en komt voor de winterstop niet meer in actie. De zaak komt nu donderdag voor de Tuchtcommissie en zal dan ook uitspraak doen. En dan, ik zei het al uh, aan het begin van de uitzending... Ad Roskam, die volgt Joop Albeda op als uh, technisch directeur bij de Atletiek-Unie. Um, uh, goedenavond, meneer Roskam. Goedenavond. Is dat een felicitatie waard eigenlijk? Deze aanstelling? Wat mij betreft uh, zeker, ja. ja. Is dit een, een baan die u ambieerde. ook toen u prestatiemanager was bij NOCNSF? Nou, um, ik, ik ben uh, ruim elf jaar prestatiemanager geweest. En ik heb altijd gezegd: van nou, dat is ongeveer. Uh, zo bijna de mooiste baan uh, die je in de topsport kan vinden. Um, ja, tot de Atletiekunie uh, uh, voorbij kwam. En toen dacht ik: het is de op één na mooiste baan. Dus uh, vandaar die nou, Atletiek. Ja. Welke sporten had u onder uw hoede als prestatiemanager? Nou, onder andere uh, atletiek uh, en de zem sporten wielrennen, uh, triathlon, tafeltennis, nou, een, een lijstje. Is het dan logisch om dan te denken dat u, dat u op die manier in contact bent gekomen met de atletiekwereld? Um, ja, enigszins wel. Um, er is bij de Bond een, uh, een shortlist gemaakt zoals het dan gaat als uh, zo'n functie uh, gevuld moet worden. En uh, nou bleek uh, dat ik daar uh, op terecht ben gekomen, dus vandaar ben ik benaderd... Uh, en, en zo is het balletje aan het rollen gegaan. U heeft het persbericht ongetwijfeld gelezen. Ja, dat klopt. Uh, u heeft, uh, dat leest u dan over uzelf, dat lijkt me heel apart: dat u een brede kennis van topsportprocessen heeft. U kent onze coaches en programma's, staat erin. Uh, de KNU heeft een verfrissende kijk op alles wat bij topsport komt kijken. Iets waar de atletiek zeker haar voordeel mee kan doen. Daar heb ik zoveel vragen over dat ik me afvraag: kunt u uitleggen wat de brede kennis van topsportprocessen inhoudt? Nou, dat zou aan Jan-Milan André moeten vragen, want het is zijn uh, uitspraak. Ja, maar u heeft de maar, goedkeuring uh, aangegeven, hè? <laughs> zo gaat dat meestal, heel ja, goed. Ja. <laughs> nou, kijk, als je bij noc werkt en, en je hebt zo'n breed pakket aan sporten uh, als ik, dan. Uh, ten eerste kijk je in de keuken van al die sporten en je werkt nauw samen met alle coaches en technische directeuren van Bonden. Daarnaast bezoek je enorm veel uh, ja, topsportevenementen. En daarnaast houdt werken bij noc in dat je eigenlijk over de hele, hele wereld heen. Uh, zeg maar, uh, ervaringen uitwisselt over hoe topsportsystemen werken... en hoe goede topsportprogramma's werken... en hoe goede coaches en topsporters werken. Uh, dus ja, ik denk dat ik in, in die elf jaar uh, ja, enorm veel uh, heb mogen zien en meemaken... en daar ook enorm veel van geleerd uh, heb. Hm. Dus ja, ik, ik hoop dat ik daar veel van kan toepassen in, uh, in atletiek. En die verfrissende kijk, wat moeten we daar uh, onder verstaan? Ja, dat, dat zal de toekomst leren... Um, ik denk dat je als buitenstaander uh, in elke sport... dat je uh, ja, anders kijkt dan wanneer je in zo'n sport uh, bent opgegroeid. Ik kom zelf uit de zwemsport, uh, zoals je misschien weet. Hè, en dan, uh, ja, als je dan eerst twintig jaar als coach... en vervolgens heb tien jaar bij de zwemmond gewerkt... Ja, dan zit je toch constant in die zwemwereld... en je spreekt ja, toch vooral mensen uit die wereld. Mm. En je, je refereert heel erg naar je eigen kennis en ervaring als coach uh, op hoog niveau. Um, nou, dat is natuurlijk anders als je van buiten een sport komt. Vraag maar aan Joop Alberta. Ja, zeker. Um, kunt u aangeven wat, wat uw plannen zijn met de KNU? Uh, nee, dat, dat zou erg uh, voorbarig uh, zijn. Uh, dan, dan zou ik ook uh, dingen uit mijn mouw moeten schudden. Uh, er ligt natuurlijk een mooie basis, hè? Peter Verlooy en uh, de, de afgelopen zomer met Joop Alberta. Een technische directeur, hè? Uh, ja, precies. Het eerste wat ik ga doen is, uh, is na de kennismaken ja, primair natuurlijk met de atleten en, en de coaches. Want die moeten uiteindelijk uh, het grote werk doen uh, zeg maar in de komende toernooien en ook richting Rio. En dan ga ik me eens even rustig uh, oriënteren en dan even kijken van uh, wat voor mij dan ook de speerpunten worden. En, en waar kan ik uh, iets uh, bijdragen aan uh, zeg maar het faciliteren van de coaches en de sporters. Ja, u heeft ongetwijfeld gesprekken gevoerd en in dat gesprek is ongetwijfeld ook de vraag gesteld. van uh, Kijk jij eens even naar de KNAU en hoe, zo, hoe zou je dat dan uh, willen veranderen? of wat zou, je, wat zou jouw inbreng kunnen zijn? D daar heeft u toch wel antwoord op gegeven denk ik? Die vraag zal ongetwijfeld ja, dat, gesteld zijn. dat zijn logische vragen in, uh, in zo'n uh, proces. En uh, dan, dan geef je ook je persoonlijke opvattingen en gedachten. Maar om die nou op voorhand uh, met een groot publiek te delen... en te zeggen van ja, dat zijn ook al definitieve conclusies... En in zo'n gesprek dan, uh, dan wissel je vooral wat ideeën uit. Uh, maar kennelijk uh, sprak dat wel aan. En misschien vandaar ook uh, uh, het citaat verfrissende kijk... Mm. Uh, maar hoe dat precies uit gaat pakken en wat daar definitief van wordt... en hoe zich dat uitkristalliseert, dat moeten we echt nog even afwachten. Ja, dus de plannen zijn er wel. Die heeft u ook binnen de kamers al geuit... maar die wilt u gewoon nu nog niet op de radio uh, uh, prijsgeven. Dat begrijp ik ook wel weer. Um, tot slot, hoe lang bent u verplan om dit te gaan doen? Nou, vooralsnog uh, tot de Spelen in Rio en dan kijken we weer verder. Aha, dus de Spelen in Rio en dan wordt er geëvolueerd, uh, om maar zo te zeggen. Nou, al eerder... Hè, uh, uh, je, je evalueert ieder seizoen. Uh, zeker ook, uh, ik doe dat met uh, coaches en uh, atleten. En uh, dan is het ook logisch dat dat andersom ook gebeurt. Mm. Uh, maar in ieder geval uh, stappen we nu in de trein die rijdt richting Rio. Dus dat is het eerste uh, belangrijkste doel. En daarna kijken we weer verder. En dan is de, de ambitie om uh, op de Olympische Spelen van Rio... Uh, meer medailles te halen uh, dan nu het geval is bijvoorbeeld. Heeft u dat voor uzelf uh, vastgelegd? Ja, nou, er is niks vastgelegd. Ik bedoel, er, er liggen moeilijkheden. Dat is ook voor En, en, zelf, dat he? en uh, ja, ik, ik heb vandaag al een aantal keren de doelenvraag uh, gehad. Uh, nogmaals, ik ga me even uh, netjes voorstellen en met iedereen kennis maken. En dan worden dingen concreet. Het is ook niet zo dat er al ergens op een uh, kladbaantje plannen staan... of uh, dueltjes gesloten zijn ja. op dat gebied. Het is echt een open stuk. Het ja. lijkt me heel gezond als je een nieuwe functie begint... bij een nieuwe bond, dat je er even de tijd voor neemt en ook de tijd voor krijgt. Die doelen, die komen er wel. Goed, dan beloof ik u dat wij als NOS daar nog een keer bij u op terugkomen. Ongetwijfeld. Bij deze, dank u wel. Dank u. Ad Roskam was dat, de opvolger van Joop Albeda als technisch directeur van de Atletiek-Unie. Ja, u hoorde het eerder al op Radio 1, de Nederlandse Handbalvrouw die speelde zojuist de derde groepswedstrijd van het WK. Richard van der Mare over die wedstrijd tegen Frankrijk. Teleurgestelde gezichten bij de jonge Nederlandse speelsters. Frankrijk was net wat sterker vanavond in Belgrado En wint na een ruststand van 10-10 met 23-19 van de Nederlandse ploeg. Vijf maal in deze wedstrijd stond het gelijk. Maar Nederland kwam nooit op voorsprong. En op het moment dat het echt even belangrijk was zette Frankrijk aan. Een zeer geloutende, geroutineerde ploeg met heel veel lengte, atletisch vermogen veel technische kwaliteiten en Nederland was daar uiteindelijk niet tegen opgewassen. De dekking stond lange tijd erg goed, maar Nederland maakte toch ook veel fouten in deze derde poolwedstrijd waar Nederland moet eindigen bij de eerste vier. Dat zal waarschijnlijk wel lukken met morgen de wedstrijd tegen het zwakke Congo nog voor de boeg. Maar Nederland had deze wedstrijd tegen het sterke Frankrijk zo graag willen winnen na de nederlaag van afgelopen zondag tegen Zuid-Korea. Het zat er eenvoudigweg niet in, vooral ook omdat Nederland met name in de eerste de helft te veel kansen liet liggen. Nederlaag dus voor Oranje. Tegen Frankrijk. 23-19. Dat was Richard van der Maden vanuit Belgrado. Zometeen hopen we ook nog reacties te krijgen van daar. Over die ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk. Cut these corners, try to take the easy way. And Dragons en on top of the world 10 voor half 11 op radio 1. We gaan naar Belgrado, Richard van der Made hoorden we net al met de roundup van die 23-19 verloren wedstrijd. WK handbal tegen Frankrijk. Ja, het is natuurlijk een goede ploeg, Frankrijk, Richard. Dus wat dat betreft geen schande. Nummer 2 van de wat was het ook weer? Nummer twee of nummer 3 van de wereld? Ja, inderdaad. Uh zilver op de laatste twee WK's. Een zeer gelauterde ploeg, dus inderdaad is het geen schande om dan te verliezen van Frankrijk. Nederland heeft een jonge ploeg, 23 jaar, maar ze zaten er vandaag wel een paar keer heel dichtbij hoor. Vijf keer stond het gelijk. Uiteindelijk kon Nederland steeds net niet op voorsprong komen. En dus aan het eind van de wedstrijd kom je dan toch net tekort. En als de Fransen dan een tandje bijzetten, dan wordt het voor Nederland erg moeilijk. Ik heb naast mij staan Lois Abings. Hij maakte zes doelpunten voor Nederland. Lois, de teleurstelling is enorm als ik zo naar beneden... Kijk, speels zitten op de vloer. Een nieuwe nederlaag die hard aankomt, denk ik. Ja, ik denk wel inderdaad dat het zeker uh, hard aankomt. Omdat je weer het gevoel hebt dat je eigenlijk uh, mee kan doen op hun niveau. Maar dat je ook wel beseft dat het hun gewoon echt een klasse apart zijn, denk ik, En ervaring hebben met het spelen van dit soort wedstrijden. En je kon zien dat zij ook echt gebrand waren om vandaag te winnen. Dat was voor hun erg belangrijk. En voor ons natuurlijk ook. Uh, alleen we hebben toch ook natuurlijk de focus op uh, de achtste finales. En we hebben... Uh, ja, veel uh, meiden hebben allemaal gespeeld en ik denk dat we vooral in de dekking echt supergoed hebben gestaan. En uh, dat bewijst ook weer weinig doelpunten deze wedstrijden. Ja, en als je op het eind dan, uh, als die doelpunt, dat doelpunt goedgekeurd wordt, dan staat het natuurlijk toch nog 2021. Die aanval met Luciano die dan in de cirkel stapt, bedoel jij? Ja, precies. Dan, uh, naar mijn mening was dat volgens mij geen cirkel. Ik heb de beelden nog niet gezien. Maar uh, ja, dan sta je 20-21 met nog twee minuten spelen en kan er misschien toch een heel andere wedstrijd nog worden. Maar uh, dat is achteraf en ik denk dat we toch de goede dingen eruit moeten halen. En uh, ja, morgen moeten we winnen. Wat mij opviel, want het was eigenlijk onnodig dat je hier vandaag verloor van Frankrijk. In de eerste helft mist Nederland wel heel veel kansen. Ja, inderdaad. Maar zij hebben natuurlijk een goede dekking staan met ook twee hele goede keepers daarachter. En, maar het waren... waren veel open kansen ook. Ook open kansen, inderdaad. Ik denk dat wij inderdaad toch een beetje aan het zoeken waren naar de combinaties. En uh, dat we inderdaad... Het liep moeizaam in de aanval. Waar het in de dekking eigenlijk goed stond, liep het in de aanval wat moeizaam. En de structuur was er vandaag niet zo helemaal zoals we dat normaal gesproken hebben. En uh, dan mis je toch misschien inderdaad net die open kans die er anders wel in gaan. En uh, ja, dat is een puntje zeker inderdaad voor de volgende wedstrijd. Je zit stuk. Nee, ik zit niet stuk... Uh... Realistisch. Ja, ik denk dat het realistisch is. Frankrijk is gewoon een goede ploeg en uh, die hebben bewezen dat ze heel slim kunnen spelen. En wij hadden absoluut, misschien, er hadden absoluut meer in gezeten, maar ja, het uh, toernooi is nog, is nog jong en uh, er kan nog van alles gebeuren. Ja, jij zei net achtste finales. Voor de duidelijkheid, Nederland zal zich daar waarschijnlijk wel voor plaatsen. Want morgen spelen jullie tegen Congo. Dat is toch een van de zwakkere ploegen in deze pool van zes, waar de eerste vier dus doorgaan. Daar is echt alles op gericht. Hè? Die achtste finales, één keer pieken, daar doorkomen, dan heb je ook de status van NOC en NSF heb je bijvoorbeeld weer terug. Ja, het kan natuurlijk snel gaan en uh, we hopen natuurlijk inderdaad op het positieve en dat we morgen winnen de achtste finales krijgen we wel een hele zware tegenstander omdat we tegen de nummer één van de andere pool moeten. Denemarken misschien? Ja, of Brazilië of Servië, maar in ieder geval, uh, we zijn natuurlijk ook gewend om uh, te pieken op het juiste moment, dat hebben we ook bewezen tegen Rusland en uh, dat is voor ons dan zeker een klus uh, die we dan nog een keer moeten gaan uitvoeren. Dankjewel. Graag gedaan. Richard van der Mader vanuit uh, Belgrado. Dat is de woes, zoals wij hem noemen, van het uh, matchcenter. Frank Wielaertsen uh, kijkt naar heel veel schermen. Maar ik vraag me af, hoeveel wedstrijden is het nog, uh, nog spannend, uh, Frank? Nee, toch nog wel bij een aantal. Niet meer zozeer in de, in de groep A... waar Leverkusen op voorsprong is gekomen... en Shakhtar op achterstand. Daar lijkt het pleitbeslecht in het voordeel van Leverkusen. Maar in groep C, Olympiacos en Benfica... die strijden allebei nog voor een plekje in de Champions League. En Olympiacos staat met 2-1 voor, net als Benfica. Zij spelen tegen Paris Saint-Germain trouwens, Benfica. En Olympiacos tegen Anderlecht. En Olympiacos miste al een penalty... na een rode kaart voor T van Anderlecht... Saviola miste, maakte daarnaast nog de 2-1. Maar in de 72e minuut krijgt Olympiakos weer een penalty. Nu gaat Wijs achter de bal staan. En die mist hem ook. Dus daar wordt de beslissing nog even niet gemaakt. En als Anderlecht nog per ongeluk 2-2 maakt... dan gaat Benfica dus eh, ten koste van Olympia Kos naar de volgende ronde van de Champions League. Dat is allemaal heel erg spannend. En in groep D wordt er alleen nog gevochten... voor een plekje in de Europa League. Daar stond CSKA met 1-0 voor... dankzij een goal van Moussa op aangeven van Honda. Die kennen we allebei nog van VVV. Dat is een aardige eh, fanloze combinatie uit uh, Moskou. Daar werd het dus 1-0 vervolgens kregen... Zagoyev rood voor CSKA en maakt Kollar gelijk voor Pielzen En als Pielzen nu scoort, dan uh, kan CSKA nog wel eens in de problemen komen... voor wat betreft uh, die plek in de Europa League. Want dan gaat Pielzen stiekem toch door ten koste van CSKA. Dat wordt dus nog even nagelsbijten voor Moskou. dan morgenavond gaan we even naartoe aan Milan-Ajax. Dat is natuurlijk de wedstrijd. Milan heeft aan het puntje genoeg voor een vervolg in de Champions League. Ajax moet winnen in Milaan. Voor ons is Bas Stigler in Italië. Goedenavond Bas. Goedenavond. Uh, leg eens uit, hoe uh, groot is het vertrouwen van Ajax? Het vertrouwen van Ajax is heel groot. Dat proef je eigenlijk wel aan alles. Nou is dat ook niet zo raar als je eigenlijk in het recente verleden Barcelona hebt verslagen. In de eredivisie draait het eigenlijk met Ajax als een lier. Het gaat gewoon hartstikke goed. Iedereen loopt over van vertrouwen. Er wordt goed gevoetbald. Er worden schitterende doelpunten gemaakt... En bij Ajax leeft wel een beetje het gevoel, dat proef je wel... als je nou Milan een keer zou willen verslaan in zo'n confrontatie... dan is misschien dit wel het moment. Al was het maar omdat Milan, je zou bijna zeggen... een beetje het PSV van de Serie A is. Want daar draait het nou net helemaal niet. Ja. Trainer Frank de Boer die is ook vrij open over uh, de kansen van Ajax. Dit zijn die erover in de persconferentie. Ik heb het gevoel dat het 50-50 op dit moment is. De vorm waar wij in steken. Uh, de stijgende lijn wel die, die Milan uh, te pakken heeft, vind ik. Dus ja, ik denk dat het gewoon 50-50 is. Als wij gewoon het niveau halen wat we de laatste weken halen... dan hebben we zeker een kans. Frank de Boer, tijdens de persconferentie. Heeft de Boer al iets gezegd over de opstelling, Bas? Nee, daar wil hij eigenlijk helemaal niks over kwijt. Er is wel naar gevraagd, uiteraard. Hij zei, de spelers weten dat zelf ook nog niet. Hij was er uiteraard zelf wel uit... maar wil dat nog niet aan de grote klok hangen. Ik moet overigens zeggen dat mijn gevoel is... dat hij niet vreselijk veel gaat veranderen... aan hoe het zeg maar afgelopen weekend stond tegen NAC... Ik denk dat hij bovendien gezien heeft in de voorbije wedstrijden... dat dat middenveld met Serrero, Klaassen en Blind zo goed functioneerde... dat ik me niet kan voorstellen dat hij daar iets aan verandert. Dat betekent bijna automatisch met boilersen die nog altijd geblesseerd is... dat Lijon dan weer de linksback zal zijn. En dan twijfel ik hoogheid nog of hij voorin misschien toch iets met Bojan wil proberen... of dat hij hoesen in de spits laat staan of desnoods een variant met allebei. Um, dus dat is het enige waar ik nog een klein vraagtekentje heb. Maar hij zal niet heel veel gaan sleutelen in het elftal. Want ja, waarom zou je iets... Veranderen dat het goed is geweest. Voor Niklas Mooijsander is het in ieder geval mooi dat hij er weer bij is. Hij viel uit in het eerste duel met Milan. Uh, ja, het is, voelt natuurlijk uh, iets speciaals. Want uh, ik ben toen geblesseerd geraakt. Toch uh, best wel lang geduurd dat ik terug was. Uh, gelukkig uh, net op tijd voor de wedstrijd tegen Barcelona. Maar ja, uh, dit, uh, dit is een hele grote wedstrijd voor, uh, voor ons als team. En uh, ook persoonlijk natuurlijk. En, uh, ja, wij zitten in een goede fase, dus uh, ja, wij zijn zo goed voorbereid als mogelijk. Ja Bas, Frank de Boer die zal nog wel even terugdenken aan 8 december 2010. Het is uh, uh, lang geleden, uh, een jaar of drie. En helemaal als je naar de elftallen kijkt die toen op het veld stonden. Um, als je die vergelijkt, die van nu en die van toen. De enige overeenkomst is de trainer, Frank de Boer. Ja, bijna wel. Dat was toen de eerste wedstrijd die Frank de Boer uh, meemaakte als trainer van Ajax, net nadat Martin Jol was vertrokken. Toen moest hij hier in Milaan op bezoek en toen won Ajax met 2-0. Dat was een totaal andere wedstrijd over als nu. Want uh, Milan was toen al geplaatst, hield de grote sterren op de bank. Ibrahimovic bijvoorbeeld toen speelde eigenlijk niet. Uh, en Ajax kon toen met 2-0 winnen, maar je moet het wel op die manier zeggen. Want voor Milan nogmaals stond er eigenlijk niks meer op het spel. En door die winst plaatste Ajax zich toen nog voor de Europa League. Dus dat was wel een, een behoorlijk succes. Maar de enige spelers die nu nog in de selectie van Ajax zitten... die dat hebben meegemaakt zijn Eno, nou, die is al behoorlijk uit beeld... en Siem de Jong en die zit geblesseerd thuis. Wat verwachten ze in Milan eigenlijk van deze wedstrijd? Nou, een beetje tussen hoop en vrees. Want ze vinden uiteraard dat ze van het kleine Ajax moeten winnen. Want dat weten ze in Italië inmiddels ook wel. Dat als ploegen uit Nederland op bezoek komen... dat dan de teller toch meestal wel naar de kant van Milan uh, uitslaat. Uh, maar ze zijn er hier in die zin ook niet helemaal gerust op. Omdat ze wel voelen dat het vormeloos is. Ze hopen al weken op een bevlieging van Balotelli. En af en toe is wat van Kaka. Maar wat het Elftal voor het overige doet, dat ziet er eigenlijk niet uit. Het is een soort toevalsvoetbal met uh, grote sterren die een wedstrijd kunnen beslissen. Maar ik zei al, uh, dat elftal loopt echt niet over van vertrouwen. En ik denk dat ze in ieder geval tot de conclusie zijn gekomen... dat ze Ajax liever op een ander moment zouden hebben gehad. Maar dit is voor Milan evengoed een cruciale wedstrijd. De trainer ligt onder vuur. Kortom, het is hier ook wel eens vrolijker geweest. Dan naar de kracht uh, van dit uh, Milan. Laten we even luisteren wat uh, Frank de Boer daarover zei. De omschakeling, uh, de snelle... Transition van, uh, van balbezit tegenstander naar hun balbezit. Met KK als grote animator natuurlijk. Met Balotelli als, als targetman die goed de bal kan vasthouden. En natuurlijk ook verschrikkelijk goed kan voetballen en doelpunten kan maken. Dus daar zullen wij zeer attent op moeten zijn. Uh, we zullen uh, ja, he, gewoon een hele goede dag moeten hebben. Willen we Milaan uh, kunnen verslaan uh, morgen? Frank de Boer ziet dus uh, vooral de omschakeling als het gevaar bij Milan. Zijn er nog meer zaken waar hij op moet letten? Ja, kijk, de omschakeling is natuurlijk wel het wapen wat ze graag willen. En op het moment dat zij aan een gelijk spel genoeg hebben, Milan, en dat is zo... kunnen ze daar ook wat meer op, op, op gokken. Hè? Want laat Ajax maar komen en we counteren er wel uit. Maar ze kunnen natuurlijk dat spelen omdat ze juist... en dat is denk ik het grootste gevaar... een aantal spelers hebben die werkelijk zo fantastisch zijn... die een wedstrijd in hun eentje kunnen beslissen. Balotelli, als je even niet oplet, zit hij erin. KK, wat een fantastische speler is. Montolivo, dat zijn toch echt voetballers die wel weten hoe het moet. En als je even de concentratie verspeelt, dan eh, hang je ook gelijk. Dus ik denk dat het voor Ajax een wedstrijd is waarbij je vooral echt moet zorgen dat je 90 minuten geconcentreerd blijft. Uh, maar goed, dat heeft eigenlijk in de voorbije weken... maar dus ook bijvoorbeeld tegen Barcelona met z'n tienen een helft lang... laten zien dat ze dat kunnen. Dus ik, ben, ik vermoed dat ze dat nog wel een wedstrijd kunnen opbrengen. Is in principe uh, iedereen beschikbaar bij Milan? Ja, er staan wel een paar vraagtekentjes achter. Ik begreep zelfs dat Nigel de Jong wat last had van zijn knie... en nog niet helemaal zeker is... Uh, El Sharawi speelt, zo hebben we begrepen, wel weer. Ze hebben links en rechts wel wat blessuretjes... maar laten we zeggen de grote namen, we hebben ze zo even al genoemd... met Balotelli en Kaka, die zijn gewoon van de partij. Bas Stigler vanuit Milaan, dankjewel. De Woes, dus gaan we naar Frank Willaert... want zijn slotfase is uh, in veel gevallen hectisch, zeker als er uh, beslissingen gaan vallen. Wat, uh, wat staat er allemaal te gebeuren, Frank? Nou ja, er, staat, er kunnen nog een heleboel dingen gebeuren. Maar wat er al gebeurd is in de laatste minuut officiële speeltijd... Pielsen komt op 2-1 tegen CSKA Moskou. Oei. Wagner maakte de goal. En Pielsen, de Tsjechen, betekent voor hun dat zij doorgaan in de Europa League. Want 1-0 of 2-1 winnen, dat was de ideale uitslag voor Pielsen. Daarmee gaan ze namelijk uh, CSKA Moskou voorbij. Omdat ze een beter onderling resultaat hebben. Door en in naar de Europa League, voor de duidelijkheid, toch? Door naar de Europa League, ja. ja, ja. Dat, uh, ja inderdaad, want uh, in die pool waren, dat wat ik net gaan zeggen... Bayern en Manchester City al geplaatst voor de Champions League. Die zijn lekker onderling een beetje gezellig aan het stoeien. Daar staat het uh, 3-2 voor Manchester City in München. Dus dat is op zich ook nog wel redelijk opvallend. Alleen doet het er verder niet zo gek veel toe. Um, en in alle andere wedstrijden, ja, Bayern Leverkusen 1-0. Nog altijd voor, maar vooral belangrijk... Shakhtar Donetsk in diezelfde pool met Manchester United in groep A. Dit, dat staat achter... Dus dat ziet er allemaal keurig netjes uit voor Bayern Leverkusen. Want dat heeft zelfs aan een punt genoeg om Shakhtar Donetsk te passeren op de ranglijst En met Manchester United mee te gaan naar de volgende ronde van de Champions League. En Pool C is ook nog ongelooflijk spannend. Daar kan een goal nog beslissen over het voortgaan van Olympiacos. Dan wel Benfica. Goed, dan uh, over de gestaakte wedstrijd tussen Galatasaray en Juventus. Weet jij daar toevallig al meer over, Frank? Of uh, is daar nog verder geen... Uh... Er is geen definitieve beslissing gevallen... maar uh, wel uh, is duidelijk dat, die wedstrijd, uh, dat de bedoeling is... dat die wedstrijd morgenmiddag wordt uh, doorgespeeld. Alleen de weersverwachting in uh, uh, Turkije is wel... dat het daar voorlopig nog wel even blijft uh, sneeuwen. Maar het lijkt er dus op dat we morgenmiddag weer verder gaan in dat duel. Goed, gaan we even praten met Mario van der Ende, scheidsrechter en op de hoogte van uh, de regels wat dit soort zaken betreft. Mario, goedenavond. Goedenavond. Hoor. Volgens mij heb je dit ook een keer bij de hand gehad... Uh, ook een sneeuwwedstrijd, toch? Ja, toen was ik uh, waarnemer bij de wedstrijd de STO Boekarest tegen uh, uh, Villarreal. En uh, ja, de UEFA probeert natuurlijk altijd zo snel mogelijk die wedstrijd uh, uit te laten spelen of uh, opnieuw vast te stellen. Uh, in, de, in dit geval waar ik toen was, toen, toen kon het niet omdat uh, twee dagen later alweer een programma van beide ploegen was uh, ingedeeld. Ik, zit, ik heb toevallig net even naar het programma zitten kijken van en en van Juventus... En daar, die komen vrijdag niet in actie, maar zaterdag pas weer. Dus uh, is er is in ieder geval wel genoeg rusttijd tussen. Dus uh, ja, wat net ook werd gezegd, dan denk ik dat uh, morgenochtend of, of tenminste morgenmiddag die wedstrijd gewoon hervat uh, wordt. Omdat de UEFA ja. alleen maar bij gebaat is ja, om die wedstrijd zo snel mogelijk uit te laten spelen. Ja, want de reglementen van de UEFA die voorzien er wel in. Nou ja, ja dat, die, dat die wedstrijd zo snel mogelijk weer moet, uh, moet worden vastgesteld natuurlijk. Ja. Omdat die je schrijft straks ook weer... Uh, de loting en de samenstelling van die groepen. Dat moet allemaal weer gebeuren. Dat moet allemaal op tijd gebeuren. Dus uh, snelheid is geboden. Ja, uh, duidelijk. Want de, de, um, die wedstrijd tussen Stelba, Boekarest en Villarreal kan ik me herinneren. Die waar je net over had in 2005. Die werd volgens mij een week later gespeeld. Ja, die werd een week later gespeeld. Maar dat, dat, dat, dat kwam alleen omdat. Uh, uh, ja, dat, daar lag toen een, een laag sneeuw geloof ik van van 40 centimeter. Dat was zelfs niet weg te krijgen. Ja. En dat, dat zeg ik, dat had ook met het programma te maken met uh, ja, ja. ja, met het land zelf. En ik, ik weet dat, dat de Spaanse competitie natuurlijk ook heel, heel erg in elkaar zit. Ja. Maar volgens mij zijn er op dit moment geen problemen om in ieder geval die wedstrijd morgen te laten spelen. En uh, Rui kan er natuurlijk niet alles aan doen om het veld af te dekken. Om in ieder geval te zorgen dat de, dat de omstandigheden morgen dusdanig zijn dat die wedstrijd gewoon gespeeld kan worden. Nou is het zo dat we de berichten die we nu binnenkrijgen... Uh, dat is nog niet officieel, zou die wedstrijd morgen om drie uur hervat gaan worden. Uh, Klinkt dat logisch? Ja dat, ja, dat zeg ik. dan. Nee, maar ik, die... ik je verwacht dan ook dat het morgenavond bijvoorbeeld zou gebeuren... als er toch een Champions League programma... Uh... Ja, maar dan heb je natuurlijk toch een extra concurrentie voor, van andere wedstrijden. Ik weet ook niet precies of... Uh, je, hebt, je hebt natuurlijk nu ook Juventus... Je hebt morgen natuurlijk AC in Milan, ja. en, uh, je, je weet dat een heleboel ploegen natuurlijk niet uh, tegelijkertijd mogen spelen. Dus uh, ik, ik denk dat het uh, heel verstandig is als we dat we morgen om drie uur doen. En dan komen ze ook niet in de problemen met de arbeidsrustverhouding uh, naar zaterdag toe. Ja. Tot slot, uh, als het nou blijft sneeuwen en er morgen ook niet gespeeld kan worden... Dan, uh, dan hebben ze echt een probleem natuurlijk. Ja, dan, <lacht> dat zal het ongetwijfeld. Uh, ja, ik weet ook niet wat het programma dus voor volgende week is... of, of het bijvoorbeeld beter programma in beide landen. Uh, dat, ja. dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar... Uh, het, het, laten we het hierop houden dat het de, de meest reële... en de, de meest praktische oplossing morgen gewoon om drie uur is. En voor, en voor ons ook, want dan hebben we geen concurrentie... en dan kunnen we hier lekker naar gaan kijken natuurlijk. Ja, zo is het. Goed, dankjewel uh, Mario voor Kijk je bespiegelingen rond die wedstrijd. Mario van den, de, de oud-scheidsrechter was dat... over Galatasaray tegen Juventus. Mocht u het gemist hebben, eerder vanavond is die wedstrijd gestaakt... wegens hevige sneeuwval. En zoals de geruchten nu zijn, wordt die wedstrijd morgen om drie uur hervat. Maar is nog niet officieel. Voor AZ wacht donderdag de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Eh, op bezoek bij het Griekse Pauk Saroniki, eh, de club van Huub Stevens. Een wedstrijd die nog gaat om de eerste plek in de groep, maar dat is het dan ook. En dat is bij Pauk, is AZ al zeker van de volgende ronde. En dus laat Dick Advocaat behalve Guldelje alle vaste basisspelers thuis. We zijn gekwalificeerd en uh, het is een mooie gelegenheid ook om een aantal andere spelers te zien. Uiteindelijk willen we bij het AZ toch hoger op als club. Althans, de selectie te verbeteren. Nou, dat zijn dit mooie wedstrijden om te kijken van uh, wie wel graag erbij wil zijn en wie niet. Is er ook nog één speler geweest die ze tegen je zei? Trainer, hallo, ik wil ja. wel voetballen. Ja, Berens. Terwijl dat de man is die nog ook de meeste kilometers maakt, hè? <lacht> nou, heb ik die andere, Berens niet langs. Hij zei, ik sta er nu op. Ik zei, dat klopt. Hij zei, ik we wel graag meegedaan. Ik zei, ja, zonder mag ik mee doen. Heb je ook de medische staf, heeft die hier ook nog invloed op gehad? Dat je mensen die net op, het gr op ja. de grens zitten, dat je zegt van ja, nou, nou... Het gaat in, in principe in, in overleg met de mensen die uh, daarin uh, doorgestudeerd hebben. En jij volgt dat er netjes op? Soms, nou, die soms, soms wel, soms niet. En is, is dit ook een overleg met de clubleiding? Want ja, er is ook nog geld te verdienen. Nou ja, dat is in overleg gegaan, maar uh, normaal gesproken neem ik dat, beslissing, dat soort beslissingen. Maar ik heb het wel... Uh, Voorgelegd. En die mensen stonden en achter. En uh, nogmaals, we hebben vanaf 16 oktober 16 wedstrijden moeten spelen. We hebben er nog drie te gaan. Dus we moeten zorgen dat we uh, zo fit mogelijk aan, aan Herikles beginnen. Dat is dan eigenlijk prioriteit omheen. Ga je nou naar ook toe om te kijken wat de vervangers doen? Of zeg je nou, uh, ze moeten er geen puin over maken? Nou, maar dat doen ze ook niet. Ik bedoel, tegen Achilles waren ze ook uh, heel erg geconcentreerd. En dat was nog een leuke wedstrijd ook. Nou, kan je pa paar ook natuurlijk niet met Achilles vergelijken. Maar het is gewoon leuk wat ze onder druk onder die omstandigheden laten zien. Ik denk dat dat voor ons allemaal uh, heel interessant is. Ga je ook nog een beetje experimenteren met een aantal mensen... die je op een keer op een andere positie gaat zetten? Of speelt iedereen wel op zijn vaste plek? Iedereen speelt op een positie waar hij uh, hoort te spelen. Is het ook een beetje de concurrentiedruk opvoeren... Nou, concurrentie kan nooit kwaad. Dat, dat is duidelijk. Maar voor mij is het meer belangrijk om te zien... wat ze onder die omstandigheden laten zien. Dat was Rob Fleur tegen Dick dikke advocaat. De wedstrijd van de AZ begint om vijf over negen. Donderdag om zeven uur speelt PSV thuis tegen Chornomorets. Life's too short. Frank uh, Wielaert, uh, alles afgelopen inmiddels? Al, ja, alles is afgelopen, uh, inderdaad. Ja. Uh, ik zag net een flits voorbij komen. Leuke avond voor John van der Brom, zeg. Ja ja, ja, ja, inderdaad. Nou ja, ik zal er zo meteen even uitgebreid op terugkomen. Van de Brom ligt natuurlijk in Brussel behoorlijk onder vuur voor Anderlecht. En Deze wedstrijd tegen Olympiakos zal hem geen goed doen. Ik zal de, de pools en de standen en de uitslagen even doorlopen. En dan komen we er vanzelf langs om te beginnen bij Pool A. Manchester United, Shakhtar Donetsk 1-0 voor Manchester United. Real Sociedad, Bayer Leverkusen 1 1-0 voor Leverkusen dankzij een goal van Toprak. En die goal is belangrijk, want Manchester United was al geplaatst... voor de volgende ronde van de Champions League. Ook Leverkusen gaat naar de achtste finale. Heeft tien punten ten opzichte van de acht van Shakhtar... dat dus van plaats twee naar plaats drie zakt... in de laatste speelronde van deze groepsfase Zoals je dat was al uitgeschakeld. Shakhtar dus naar de Europa League. Dan groep B, Calataceray-Juventus, bij 0-0 gestaakt. Morgenmiddag om een uur of drie wordt dat weer hervat. Daar is dus nog geen definitieve beslissing gevallen. Real Madrid won uit bij Kopenhagen met de 2-0... waar Ronaldo nog een penalty miste in de slotfase. Maar Real was al geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. Of daar Juve of Calatissaray bij komt, dat weten we dus. Morgen tegen de avond. Kopenhagen is daar uitgeschakeld voor de rest van het Europese toernooi. Welk Europese toernooi dan ook. En dan wordt het een stukje ingewikkelder. Daar moeten we even voor gaan zitten. Groep C, namelijk Olympiacos tegen Anderlecht. Het wordt... 3-1 voor Olympiacos, de ploeg van de, van de Brom Had het uh, nogal zwaar, want het komt op 1-1... vlak voor rust via Clashton, de Amerikaan. Daarna krijgt Kouyate rood en mist Saviola een penalty. Saviola maakt vervolgens kort daarna 2-1. Vervolgens komt er weer een penalty voor Olympiacos. Nu mist Weissem voor uh, de Grieken. En vervolgens komt er vlak voor tijd rood voor de doelman. Proto, weer een penalty... Andere keeper bij Anderlecht op doel. En nu maakt Dominguez de 3-1. En dat was een belangrijke en bevrijdende goal voor de Grieken. Want die stonden tweede, gelijk met Benfica in punten. Allebei zeven punten. En Benfica kreeg Paris Saint-Germain op bezoek. Benfica won met 2-1 heeft dus ook tien punten, maar het onderlinge resultaat met Olympiacos is in het voordeel van de Grieken namelijk 1-1 in de uitwedstrijd in Portugal en de Grieken wonnen 1-0 thuis en dus gaat Olympiacos door in de Champions League en moet Benfica het verder doen in de Europa League. Anderlecht was daar al uitgeschakeld en Paris Saint-Germain reeds geplaatst. Dan tenslotte groep D, Bayern München tegen Manchester City. Dat deed er niet meer toe. Die zijn allebei geplaatst voor de uh, volgende ronde van de Champions League. Het werd uiteindelijk 3-2 na een 2-0 voorsprong voor Bayern... 3-2 voor Manchester City, wel te verstaan. En die laatste wedstrijd werd uiteindelijk ook nog heel erg interessant... want Pielsen en CSKA vochten nog voor een Europa League plaats. 1-0 voor CSKA om te beginnen. Maar uiteindelijk werd het 2-1 voor Pielsen... dat op basis van onderling resultaat eh, doorgaat. Want het werd 3-2 in Moskou. En die twee uitgescoorde doelpunten voor de Tsjechen... geven uiteindelijk de doorslag. Daardoor is CSKA uitgeschakeld in Europa. En Pielsen gaat naar de Europa League. Dat waren alle beslissingen van vandaag. Behalve dan bij Galatasaray Juventus moeten we nog even op Oké, okay, dankjewel Frank Wilaert. Zometeen belden we met de eerste een Nederlandse speelster die getransfereerd is naar het buitenland, ook nog voor betaald. Dus gaan we zometeen uitgebreid mee praten. Eerst even naar uh, uh, het WK voor clubteams, um, want de beslissingen in de groepsfase van de Champions League die moeten nog vallen, maar morgen begint dat WK voor clubteams, wordt gespeeld in Marokko, in Marrakesh, in Agadir. Dan spelen de winnaars van de zes continentale bekertoernooien en de landskampioen van het organiserende land Marokko om de wereldtitel voor clubs. Sjoukje Riebloek is correspondent in Marokko. Sjoukje, waarom heeft de FIFA voor Marokko gekozen? Um, ja, de dus, die, FIFA uh, die heeft gekozen voor Marokko. Omdat um, nee, Marokko wil eigenlijk al heel lang uh, meedoen met een, of een WK organiseren. Uh, toen dat in 2010 voor de vierde keer op een rij uh, niet lukte, dat is niet werden gekozen, hebben ze eigenlijk besloten om de plannen die ze al hadden gemaakt om zo'n WK te realiseren, om die toch voor te zetten. Dus um, de bouw van nieuwe stadions en, en een verbindingsweg tussen Agadir en Marrakesh. En um, nou ja, goed, daar was FIFA eigenlijk zoveel onder de indruk dat ze nu besloten hebben om in ieder geval um, uh, Marokko dit WK te gunnen, het Club WK. En uh, natuurlijk ook met oog op volgend jaar, 2015, als hier de Afrika-cup uh, wordt georganiseerd. Dat is natuurlijk nu een, uh, een goede oefening. Ja. Dan is de grote vraag natuurlijk, want uh, ja, je kan wel zeggen van we bouwen door... of het ook allemaal klaar is en of Marokko er klaar voor is. Ja, nou ja, zoals het er nu naar uitziet uh, gaat, uh, gaat het goed komen de komende weken. Uh, FIFA gaf vandaag wel toe dat ze... Dat ze wat twijfels hadden bij uh, of het allemaal zou lukken qua uh, organisatie. En dan inderdaad ook weer met name uh, die wegen, die, um, die stadions. Uh, twee jaar terug is het stadion van Marrakesh geopend. En uh, niet zo lang geleden een stadion in, uh, in Agadir. Nou ja, de, de FIFA is er ontzettend blij mee. Um, de weg naar, tussen Agadir en Marrakesh was uh, drie jaar geleden was het nog een provinciale bergweg. Uh, een best gevaarlijke weg, ik heb hem zelf uh, gereden. Uh, daar is nu een, uh, een snelweg voor in de plaats gekomen en uh, nou ja, die, die is zo goed als af. Dus, uh, dus daar ook, uh, nou ja, goed, dat gaat ook prima. En dan tot slot, nou ja goed, Markees en Angadier zijn natuurlijk allebei toeristische steden. Dus die, die hebben volop hotels en faciliteiten faciliteit voor, uh, voor al die supporters, die 30.000 supporters die ze hier verwachten... Dus ook daar uh, ziet Viva het uh, rooskeurig in. Ja, 30.000 uh, toeschouwers die komen kijken naar uh, Casablanca... naar El Agli, uh, naar Monterrey uit uh, Noord- en Centraal-Amerika... Auckland City, Atletico, uh, Atletico Mineiro uit uh, Brazilië... Um, ja. en Evergrande uit uh, Azië, uit China. En mm. Bayern München natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen uitkijken... naar het optreden van die club. Ja, nou ja Bayern München, uh, dat is eigenlijk de enige wedstrijd van... Uh, uh, waarvan de club meespeelt van buiten, buiten Marokko... Die echt, waarvan echt al kaarten zijn verkocht, 55 van, uh, van de kaarten. En eigenlijk is Bayern München hier ook wel de grote favoriet. Uh, normaal gesproken zijn dat de Spaanse club, Real Madrid en FC uh, Barcelona. Nou, die spelen niet mee. Maar als je nu op straat uh, een willekeurige Marokkaan aanspreekt... en vraagt uh, wie gaat er winnen, dan is het, uh, dan is het Bayern München. Mm. Zullen er misschien ook wat Duitse fans die kant op komen? Misschien wel heel veel... Uh, nou, weten ze in het zuiden van Duitsland wat het is om een biertje te drinken. De, ja. Maar dat kan op Marokko, in Marokko kan dat niet op straat. Nee. Uh, hoe, hoe, uh, hoe verwacht je dat dat zal gaan? Nou ja, ik heb daar vandaag uh, over gesproken met de Marokkaanse voetbalbond. En die gaan er eigenlijk wel van uit. Ze geven aan dat ze bij de verkoop van kaarten uh, ook duidelijk hebben laten weten... jongens, dit is een ander land. Uh, dit is een islamitisch land met, met andere gebruiken dan wellicht uh, gewend. Um, en uh, ze gaan er hier wel van uit dat dat wordt gerespecteerd door, uh, door die supporters. Er komen 7.000 uh, Duitse supporters uh, naar verwachting. Um, in hotels, in restaurants kan sowieso wel gedronken worden. Dus, uh, dus daarvoor zien ze geen problemen. En uh, dan hebben we ook nog natuurlijk 10.000 uh, Brazilianen die deze kant op komen. Uh, die hebben van een uh, ministerie van Buitenlandse Zaken een hele waslijst gekregen... met uh, nou ja, uh, gebruiken hier in, in Marokko en... Uh, nou ja, wat, wat voor gedrag uh, wenselijk is. En, uh, uh, hier hebben ze er vertrouwen in dat ze zich daaraan gaan houden. Ik ben nog benieuwd uh, of dat gaat lukken met uh, 10.000 uh, feestelde Brazilianen. Hmm. En dat zullen we gaan zien. Ja, zeker. Goed, nou, morgen begint het. Om half negen met Casablanca tegen Auckland City. En dan in de halve finale stroomt uh, Bayern München in. Dat is pas op uh, 17 december. Ja. Dankjewel uh, voor nu, Sjaukje Rietbroek vanuit Marokko. Dan gaan we even naar uh, Jeroen Elsof, Die hangt nu uh, live uh, vanuit uh, Istanbul. Die was vanavond bij Galatasaray tegen uh, Juventus. Dag Jeroen. Uh, je komt oh, net bij een persconferentie vandaan. Ik heb eerder gezegd dat er een gerucht ging... dat die wedstrijd morgen om drie uur gespeeld zou worden. Wat zijn de, de laatste feiten wat dat betreft? Ja, uh, de, de feiten zijn dat u even net een persconferentie heeft gehouden... waarin ze in ieder geval hebben gezegd... dat de wedstrijd morgen inderdaad gespeeld gaat worden. Dat is al een tijdstip... ...maar dat de Joven daar nog uh, toestemming voor moest geven... ...en dat ze dat binnen nu en afzienbare tijd bekend uh, zouden maken. Inmiddels, we zijn alweer wat minuten verder... ...heb ik bijvoorbeeld wel gezien dat uh, Rob Wietje, die hier is... ...namens de zaakwaarnemer van Westelie Snijder... ...dus die zit er wel erg dicht op het vuur... Uh, ...heeft uh, gemeld dat om drie uur morgen... De aftrap van de wedstrijd zou zijn. Dus de drie uur morgenmiddag, om de Nederlandse tijd, vier uur Turkse tijd, dan zou de verder uitgespeeld worden. Mm. De ETA moet dat bevestigen. En wat er ook bij samenhangt zijn wel de weersomstandigheden, als het zo blijft sneeuwen zoals het vanavond gedaan heeft, dan hebben ze morgen hetzelfde probleem. Ja, en dat is de vraag. En dan? Ja, dat is voor iedereen, uh, dat is voor iedereen uiteraard de vragen. En dan, en dan uh, zullen ze kijken naar een datum misschien volgende week. Maar dat is uh, op de zaken vooruitloop. Maandag is de loting in Dion. Uh, er zijn uh, drukke programma's de komende weken. Dus ik denk dat ze alles, echt alles aan gaan doen om morgen die wedstrijd uit te spelen. Ja, nou dak tegen denk ik dan. Ja, kon het maar. Dat ja. hebben ze bedacht. Toen ze dit stadion bouwden. En toen keken ze naar de kosten. En het is een serieus verhaal. En toen dachten ze. Nou, als we dat schuifdak er nou afhalen. dan komen we iets goedkoper uit. Ja. Ja. Nou, dat hebben ze vanavond geweten. Ja. Goed. Uh, uh, ja, nou uh, binnenkort meer. En hopen dat het morgen wat minder sneeuwt dan vandaag. Zo niet, niet sneeuwt. Dankjewel, Jeroen Elshoff. voor uh, de laatste mededelingen. wat betreft uh, die wedstrijd tussen Galatasaray en Juventus. Ja. Over sneeuw gesproken, je zal maar in uh, Noorwegen gaan uh, voetballen. Uh, Charida Spitsen, speelster van Twente, goedenavond. Goedenavond, ja, hallo. sneeuw, Noorwegen, voetballen? Ja, klopt allemaal. Uh, we, we zijn er uh, vanochtend heen gegaan met z'n drieën. En uh, ja, er is twee dagen is er sneeuw gevallen, dus er uh, lag al een aardig pak. Ook op, het, uh, ook op het veld. Maar uh, ja, het was echt een mooie, uh, ja, nu al een mooi avontuur, zeg maar. Ja, want even voor de duidelijkheid, je bent uh, de eerste in de vaderlandse voetbalhistorie als speelster die getransfereerd is naar het buitenland. Uh, ja, klap. Je gaat spelen voor twee seizoenen bij Lilleström. Ja, klopt. We, we zijn met z'n drieën gegaan, wie waren er mee dan? Uh, Leonie en uh, Jolien mijn vriendin. Oké, okay. wie is Leonie? Leonin, nee, die is uh, de staakwaarnemer van mij. Ah, oké. Okay. En, en je vrienden, jullie zijn samen die kant op gegaan. Uh, je zegt één groot avontuur. Um, want je, er waren meer clubs in geïnteresseerd. Hè? Waar kon je uit kiezen, om maar zo te zeggen? Uh, nou, er was ook nog een club uit Zweden. En uh, eerder nog wel uh, vanuit China. Maar uh, ja, bij de, deze club heb ik, uh, ja, had ik het beste gevoel. En een, uh, ja, een warm gevoel. En dat is voor mij wel heel erg uh, ja, belangrijk. En ja. sportief gezien. En... Uh, ja, financieel gezien ga ik er wel uh, ja, op vooruit. En uh, ik denk dat dit voor mij uh, ja, de beste stap is. Ja. Uh, er is een transfersom voor je betaald. Hoe is dat? Dat je ja, weet van, ik, ik, ik ben iets waard. Er is je voor me betaald. Hoe, hoe, hoe voelt dat nu? Ja, het is wel iets bijzonders natuurlijk. Want dit is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Maar ja, ik zeg altijd, ik ben een nuchtere vies. Dus ja, ik doe daar voor de rest niet zoveel mee. Ik blijf daar gewoon normaal onder en... Uh, ja, ze zeggen het wel heel tijd tegen mij. Maar goed, ja. Ik ben dan Chirida uh, die daar voor de rest niet zoveel mee doet. Hmm. Voor de mannen hè, hoor je... Uh, 100 miljoen bijvoorbeeld is een bedrag wat uh, wel eens voorbij kwam. Uh, het gaat in ieder geval over miljoenen. Hoeveel ben jij nou waard? Ja, daar laat ik me voor de rest niet over uit. Oh, ik dacht 25.000 euro. Nou ja, dat weet ik ook niet precies. Maar uh, dat is ook iets wat, uh, wat ik allemaal niet, uh, allemaal niet doe. Ja. En allemaal niet regel, dus uh, daar weet ik voor de rest ook nog niet zoveel van af. Mm. En ik... verder uh, ja, zeg ik daar ook niet zoveel over. Nee, oké, okay, je hoeft het niet te zeggen, maar ik kan me wel voorstellen dat je er wel nieuwsgierig naar bent. Zeker als je de ja, eerste bent, toch? Kijk, maar ik kijk vooral naar het voetballende gedeelte en naar, uh, ja, naar ook naar dingen voor Jolien. En dat, ja, dat is wel mooi natuurlijk voor een club en dat het voor de eerste keer gebeurt. Maar ik kijk wel naar andere dingen dan alleen dat. Is er eigenlijk bij de vrouwen ook een transferwindow? Loopt dat gelijk met, uh, met de mannen? Dat weet ik niet hoe dat precies, uh, hoe dat precies uh, loopt. Want uh, ja, dit is de eerste keer. Ik heb echt geen vrouw idee. Ja. Oké, okay. uh, wanneer ga je daar uh, voetballen? Wanneer ga je daar naartoe? Um, ik ga 2 januari daar naartoe. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, daarvoor is uh, ja, alles regendag binnen Twente. Ik heb natuurlijk nog twee wedstrijden. Dus die wil ik uh, ja, mooi en leuk afsluiten. Dus... Uh, ja, ik ben nu nog even bij Twente, maar 2 januari ga ik uh, die kant weer op met Jolien. Ja, dan, dan, dan uh, ligt er ongeveer uh, drie meter sneeuw. Dus hoe, uh, ja. hoe, hoe, hoe moet ik dat inschatten? W wanneer begint de competitie? Uh, die begint in april, maar ze hebben ook een, uh, ja, een indoor indoorhal, dus een uh, indoor -center. Nou, daar zijn we vandaag ook geweest. Nou, daar kan je prima een balletje trappen, hoor. Ja, dat geloof ik best, ja. Uh, dus, uh... Heb je je teamgenoten al geïnformeerd van Twente? Ja, die heb ik maandag geïnformeerd en uh, ja, die waren er wel stil van en die vinden het, uh, ja, vind het wel heel erg jammer. Maar ze zeiden allemaal, het is je gegund en uh, ja, we wensen je eigenlijk het beste, dus dat was wel heel erg leuk. Ja, ik kan me voorstellen dat ze ook wel jaloers zijn eigenlijk. Ja, misschien ook wel. Kijk, uh, sommige meiden willen ook wel uh, ja, een stap hoger op, dus uh, misschien ben ik uh, degene die ze gaan volgen. Hoe oud ben je nu, als ik vragen mag? 23. 23. Ja. Dus je hebt in Nederland al, uh, al de nodige uh, voetstappen op de voetbalvelden liggen. Uh, ja. Je gaat nu naar Noorwegen. Je zegt net dat uh, heb een heel goed gevoel bij die club... maar je moet er zelf ook wat aan hebben. Wat, wat denk je dat je nog kan leren in die competitie in Noorwegen? Ja, kijk, ik heb nu vijf jaar bij uh, Veen gespeeld. En uh, ja, toen was ik uh, toen aan wat nieuws en ja, nu anderhalf jaar bij Twente. En uh, nu merk ik ook weer dat ik gewoon in een betere en een hogere competitie moet spelen... Om het zelf verder te ontwikkelen. Want sommige wedstrijden kon ik gewoon op 80% doen. En dat wil ik niet. Ik wil elke week uh, ja, top willen presteren. Waardoor ik dat ook weer meeneem naar het Nederlands team. Ja, Noorwegen was ooit toonaangevend. Uh, het feit dat ze nu een Nederlandse speelster die kant op halen, Wat zegt dat? Ja, ik denk dat dat wel zegt dat ik uh, ja, goed bezig ben. En uh, dat ze wel meerdere meiden uit Nederland ook uh, aantrekkelijk vinden. Dus misschien volgende meer. Ja. Ga je Noors leren? Ja, ik ben al bezig. Ik heb een boekje gekregen van Leonie. Dus uh, ik ben al druk. Uh, ik, weet, ik weet het getal al. Oh. <laughs> dus, dat, uh, dus dat scheelt. Oh, oké. Okay, okay. Buitenspel, weet je dat al? Nee, dat weet ik nog niet. Oh, oké. Okay. Nee. <laughs> maar dat komt goed hoor. <laughs> dat lijkt me wel. Ja. Goed, uh, heel veel succes en uh, ook heel veel plezier met je vriendin daar in, uh, in Noorwegen bij Lillestrøm. Oh. Gaan je goed. Okay. Leuk voor je belletje. Jo, dag. Twente speelster. Ocean. Ge oh. Doei. Ocean. <laughs> goed, u hoort uh, de tune. Meldt u nog even dat merk Jordania geen voorzitter... meer is van de Raad van Commissarissen van Vitesse. Voormalig groot aandeelhouder. weet u nog... hij heeft zijn voorzitterschap overgedragen aan Bert Roetert. De oud-voorzitter van de club. Met u helemaal bij. Tot zover langs de lijn. Zometeen met het overmorgen. Dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Weij. Goedenavond. We hebben in Nederland de gelukkigste jeugd, Peter Dijkshoorn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 Theater Dijkshoorn in Argos. Zaterdag, kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite. Oom Jo had spontaan een meegebracht. En daarna kwam Joken met de karaoke. Zo werd het laat.